Twee uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de verkiezingen in Italië lijkt het erop dat het centrum-linkse blok... van Pierluigi Bersani de meerderheid heeft gewonnen in de Kamer van Afgevaardigden. Met bijna alle stemmen geteld kan hij rekenen op ruim 29,5 procent van de stemmen... een fractie meer dan de rechtse coalitie van Berlusconi. Volgens Italiaanse kiesregels levert dat Bersani automatisch de meerderheid op... De race om de Italiaanse Eerste Kamer, de Senaat... lijkt uit te draaien op een gelijke stand. Beide blokken hebben daar ongeveer 30 van de stemmen behaald. En daar krijgt de grootste partij geen bonus. De uitslag maakt Italië praktisch onbestuurbaar... terwijl het land in een ernstige economische en financiële crisis zit. Europese leiders hadden daarom op een duidelijke uitslag... en een hervormingsgezinde regering gehoopt. In Italië zelf gaan al stemmen op... om snel nieuwe verkiezingen te organiseren. In de meeste Nederlandse rundvleesproducten zijn tot nu toe geen sporen gevonden van paardenvlees. Dat blijkt uit een tussenstand van het onderzoek door de Voedsel- en Warenautoriteit. In totaal zijn tot nu toe ongeveer 370 monsters genomen bij onder meer slachthuizen en vleesverwerkers. Nog niet alle uitslagen zijn binnen, maar duidelijk is al wel dat er nauwelijks paarden-DNA in de monsters is gevonden. Staatssecretaris Dijksma heeft in Brussel een oproep gedaan voor een Europees register... van bedrijven en mensen die zijn veroordeeld voor voedselfraude. De politie van Tunesië heeft een verdachte aangehouden van de moord op oppositieleider Belaid. De verdachte, een man van 31, is lid van een radicale salafistische beweging. Belaid leidde een seculiere oppositiepartij in Tunesië. Hij werd begin deze maand doodgeschoten bij zijn huis in de hoofdstad Tunis. Een man vuurde vier kogels op hem af en ging er met een handlanger vandoor op een motorfiets. Die vermoedelijke handlanger is ook gearresteerd. Het weer bewolkt op steeds meer plaatsen droog. Temperaturen dicht bij het vriespunt. Plaatselijk kan het glad zijn. Ook overdag bewolkt, maar soms ook zon. En dan wordt het 3 tot 5 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Renze Klamer. Het is dinsdag 26 februari, ongeveer twee minuutjes na tweeën... en ik heet u van harte welkom bij Dit is de Nacht. Het is eigenlijk ook een beetje uw programma... want uh, ik ben de komende twee uur in ieder geval ontzettend afhankelijk... van uw inbreng als luisteraar. Natuurlijk heb ik uh, zelf ook wel wat een en ander voorbereid... en uh, vannacht, kan ik u vast vertellen, is dat... Uh, nou, hebben we toch best wel een heftig onderwerp. Daarover zal ik straks iets meer vertellen... maar eerst gaan we eventjes 39 jaar terug in de tijd... samen met artiest Billy Paul... Thanks for Saving My Life van Billy Paul uit 1974. Dat is een hele tijd geleden. Een uur of twaalf, beste mensen, toen vond de uitzending van Dit is de Dag plaats. Dat is een beetje de, de overdag variant van dit programma. Waarin Thijs van der Brink en Elsbeth Guterke altijd in ongeveer anderhalf uur met zes verschillende gasten spreken. En een van die gasten gistermiddag, dat was Roeklips. Nou, Roeklips dat is de, de net manager van Nederland 3. Dat wil zoveel zeggen als dat hij eigenlijk bepaalt... welke programma's er wel en niet op die zender worden uitgezonden. Een machtig man, dus een heel versum. Maar in deze uitzending van dinsdag dag was hij te gast als vader. Als vader van een verloren zoon. Uh, letterlijk zelfs. Anderhalf jaar geleden namelijk toen, uh, toen verdronk zijn 18-jarige zoon Job... in de zee bij het Spaanse plaats, plaatsje San Sebastian. De Roeklips die, uh, besloot er een boek over te schrijven over dit heftige verhaal. Vrij snel ook al. En uh, sprak erover met Thijs en Elsbeth. Daar gaan we naar luisteren. Ja, Roeklips, 17 oktober uh, 2011. Uh, zou je voor ons willen beschrijven wat er, voor zover jij weet, gebeurde die dag? Uh, Job die was net aan het studeren in Utrecht, zeven weken. En die, uh, had het eerste semester had hij erop zitten... En er is de traditie in Utrecht dat uh, de studenten onderling een liftwedstrijd gaan organiseren. En zo'n 70 studenten hebben daar een gedaan. Dat deden ze twee aan twee. Uh, de job ging ook met een vriend op zaterdag weg. Dat is ook de laatste moment dat ik hem aan de telefoon heb gehad. En op zondagavond laat is hij aangekomen. Ik heb om kwart over elf s avonds een laatste sms van hem gekregen. Van I'm there, dat uh, schreef hij. And there is San Sebastian, hè? Uh, I'm there in San Sebastiaan, want hij, ze gingen dus naar Spanje... en het ging erom wie het eerste in Spanje aanwezig is. Dus hij is de was te vrij snel. Hij is toen daarna, s'avonds, naar bed gegaan... want ze hadden een, uh, een lange nacht gehad. De volgende ochtend is hij opgestaan. En toen zijn ze samen met een aantal naar het strandje gegaan. En je hebt een groot strand en ook een wat kleine strand... bij uh, de baai in San Sebastian. En hij is met uh, drie vrienden uiteindelijk gaan zwemmen. Hij is samen met een andere jonge Wouter is die nog wat verder gaan zwemmen. En toen heeft hij op een gegeven moment heeft hij of gezegd... van ik voel me niet goed of het gaat niet goed. En dat weten we niet precies wat hij exact gezegd heeft. Uh, Wouter die heeft hem nog wel een keer vastgehad. En toen is er een golf gekomen en daar is hij niet meer van boven gekomen. Dus daarna is hij ook nooit meer gevonden. Ja. Jij werd uh, gebeld uh, ja. en besluit eigenlijk onmiddellijk in de auto te springen. Ja, ik heb even overwogen of we met een vliegtuig zouden kunnen gaan. Maar dat zou betekenen dat we midden in de nacht in Madrid zouden aankomen en vervolgens geen vervoer verder hadden. Dus toen heb ik ervoor gekozen om met mijn ex-vrouw samen... Uh, de auto in te stappen en we zijn doorgereden. Ah, wat trof je daaraan? Uh, ja, een, ik kwam in een, een hostel waar een aantal uh, vrienden van hem... He, daar hadden ze de avond ervoor geslapen. Die zaten in een soort keukentje met fel TR-licht. En uh, ja, vooral verslagenheid. Ja truien aan, mutsen over het hoofd. En ja, vonden het ook vreselijk spannend natuurlijk dat wij binnenkwamen, want de meesten kenden ons ook niet. Ja, ik kan me ook voorstellen van hun uit dat ze hè, denken: van ja, wat gaat er gebeuren op het moment dat eh, de ouders daar eh, binnenkomen? Ja, dat was ook een hele heftige ontmoeting, hè, ah. het zo te horen van wat er gebeurd was. En tegelijkertijd wisten we nog heel weinig. Maar... Ik zeggen, was er op dat moment eigenlijk al geen hoop meer? Uh, bij mij niet bij mij was op het moment dat het telefoontje binnenkwam... was er iets diep van binnen bij mij dat direct iets had van dit is niet goed. Een vaste overtuiging dat ja. hij overleden was. Ja. Maar je zou kunnen denken van ah, misschien is hij opgepikt door een schip... of misschien zit hij ergens op een rots of allerlei van dat soort... Ja. in gedachten heb je nooit, nooit nee. gehad? Nee. nee. nee. nee. nee. En, snap je dat van jezelf? Want tijdens het lezen, gisteren, ik heb gisteren het hele boek gelezen, zit je voortdurend te denken: van ja, maar er kan toch ook iets anders gebeurd zijn? Hij kan uh, ergens anders aangekomen zijn, bewusteloos en daar weer opgevangen zijn door iemand. Ja, ik weet niet precies hoe dat werkt. Ik had vanaf het moment dat het telefoontje kwam, had ik het gevoel dat het niet goed was. Nee. nee. Ja. Je bent de dagen daarna daar gebleven? Ja. ja want er is toen een grote zoekactie op touw gezet. Ja, gigantisch. Hoe was dat om dat mee te maken? Ja, ik denk dat ik achteraf moet zeggen of, dat je dit een traumatische ervaring noemt. De, de, Zolang het daglicht er was, waren er continu twee helikopters aan het vliegen. En daar zaten ook duikers in die op het moment dat het nodig was... ook het water in konden gaan. Aan de kant stonden duikers te wachten. Er waren reddingsboten die waren aan het varen. Uh, er was een waterscooter die continu in de baai heen en weer ging. Dus ik heb uh, later begrepen dat er ja, de, elke dag zo'n dertig mensen... op zoek waren naar zijn lichaam. Ja, en ik denk dat dat gigantisch is. Ah. Als ik het uh, goed proef, was dat bijna nog erger uh, dan het overlijden. Het feit dat hij er niet meer was, dat zijn lichaam er niet meer was. Nou, uiteindelijk is zijn overlijden natuurlijk het meest verschrikkelijk wat er is. Um, maar het feit dat hij niet gevonden wordt, dat maakt het wel nog een keer moeilijker. Uh, er is zo'n mooie uitspraak als het gaat over het verwerken van verdriet. En je kan pas loslaten als je eerst hebt vastgepakt. Ja. Er was niks meer vast te pakken. Nee. We hebben weken moeten wachten tot we zelf ook zover kwamen. Dat moet je dan echt zelf doen, zo'n besluit nemen. Om te zeggen van, oké, okay, nu stoppen we ook met het hopen... dat er nog ooit iets gevonden wordt. Uh, ja, ik heb dat in het boek opges ook opgeschreven. Dat voelt dat je hem als vader moet doodverklaren. Ja. Ja. Want jij liep daar op die baai en je wilde niet liever... dan hem zelf uit het water halen, schrijf je in het boek. Ja, ik had daar echt letterlijk een kinderlijke voorstelling van. Van... Uh, ja, zometeen komt er een telefoontje dat hij... of he, zie ik dat er een helikopter blijft hangen. En ik had er een voorstelling van, dan kan ik het water in lopen... en dan kan ik hem eruit halen. Ja. En ik realiseer me donders goed dat dat natuurlijk niet zo werkt... en toch is dat een soort beeld. Uh, ja, ik denk dat je dat ook in je wanhoop doet. Een soort houvast creëren of een houvast... Uh, een voorstelling maken waar je aan vast kan houden. Ja, letterlijk vasthouden om los te kunnen laten. Ja. Ja. ja. Wat was het moment dat je dacht, ik ga terug... Uh, dat was aan het einde van de week toen uh, ik op vrijdag te horen kreeg dat de volgende dag, te, uh, ik, wij hadden de hele week op de boulevard gestaan. Er was een speciaal stuk afgezet met uh, politielint en daar mocht onze auto ook staan. En uh, nou, toen hoorde ik ineens aan het eind van de week dat dat weer opgeruimd. Dus ze gingen nog wel verder met zoeken. En de reddingsboten die waren in staat van paraatheid gebracht, zoals dat dan heet. Maar ze zouden in een groter gebied gaan zoeken. Dus ook helemaal langs de kust van Frankrijk. Dus het was niet nodig meer om dat, dat centrum, zeg maar, wat ze hadden ingericht... daar nog langer te hebben. En toen realiseerde ik me ineens dat de volgende dag op zaterdag... Ja, ik daar dus helemaal alleen zou staan. Mm. Samen met een vriend van mij, Ton, die overgekomen was. Maar we, hadden, we konden daar letterlijk niks meer doen. En ja, dat was het moment dat ik iets had van... ja, dan kan ik beter teruggaan ook naar het gezin in Nederland. Ja. Ja, die ik de hele week ook niet had gezien natuurlijk. Nee. Je wilde en... heel graag nog even naar die baai voordat je wegreed. Ja. Ja, ja ook, ook om heel goed te voelen zelf van... Is, is dit het moment om terug te gaan? Het voelde ook heel erg als hen in de steek laten. Aha. Ja. Teruggereden naar Nederland. Ja. Uh, over de snelwegen, zoals de Heenweg eigenlijk ook was geweest. Ja. En dan ben je terug in Nederland. En dan? Ja, de eerste dagen is het uh, ontzettend druk in huis... van allemaal mensen die langskomen. En, uh, en daarna wordt het stiller. En dan ja, is het vooral het wachten... tot dat telefoontje komt uit uh, Spanje. Uh, want ze hadden wel tegen ons gezegd... Uh, de zee van San Sebastian die geeft altijd terug. Ja, zinnetje wat een paar keer voorkomt in je ja, boek. Ja, dat is een volksgezegde zeg maar daar in de omgeving. Het is daar niet voorgekomen dat een lichaam nooit meer gevonden wordt. Ja. Um, dit is dus de eerste keer... Voor San Sebastian, het is wel vaker dat er iemand... de zee is daar behoorlijk... die kan behoorlijk tekeer gaan. Het is wel vaker gebeurd dat daar iemand verdronken is. Maar uh, wat ik heb gehoord is dat het, een lichaam daar altijd teruggevonden wordt. Ja, en is die hoop er nog? Uh, bij mij? Ja, of bij de mensen daar? Nee, nee, nee. nee ze gaan er nu vanuit dat uh, waarschijnlijk is die in een diepere onderstroom terechtgekomen. En het, het water is... of de, de diepte van de zee vlak buiten de baai is gelijk ongelooflijk diep daar. Dat heb ik later ook op een plaatje gezien... Ja. En dan is de, de onderwatertemperatuur zo koud... dat een lichaam dan ook minder makkelijk meer loskomt zeg maar, van de grond... en dan ja, is overgeleverd aan de stromingen. Maar ook, eh, ja, om het heel hard te zeggen, ook om de, er zit ook aansheed in de vissen. Nou ja. Ja. Ja. Toch komt er in Nederland een moment dat je het ja, af moet sluiten. Uh, dat je weer verder moet Hoe moet ik het formuleren? Nou, je, je, je sluit een periode af op een gegeven moment. We hebben de periode afgesloten van dat we nog de hoop hadden... dat er nog iets van hem gevonden zou worden. En we merkten ook van zijn, of aan zijn vrienden... Die, daar kregen we ook signalen van dat ze concentratieproblemen kregen. En, die, en zij moeten ook verder weer in het leven. En daarvoor is het ja, ontzettend belangrijk om rituelen te hebben. En in dit geval hebben we zelf ritueel bedacht. En wat is dat geworden? Uh, eerst hebben we een uh, aantal lampionnen met zijn vrienden opgelaten... van die lampionnen vakanties in kunnen. In het bos, en dat was vooral uh, een soort tussentijdsritueel... met een, een kleine groep. En later hebben we in een heel theater theater theatergooiland uh, gebruikt. Om, uh, ja, we hebben gezegd om Job nog één keer op het podium te laten staan. Want hij was iemand die ook graag toneel speelde. En uh, ja, we vonden het theater dan ook een hele passende omgeving. Ja. Onder andere Cartman uh, trad daarop. Die was een nummer aan het schrijven ja. wat hij speciaal voor jullie uh, vervroegd heeft afgemaakt. De Ballet. Zullen we nou een stukje ja. luisteren? Ja. Heb je die bijeenkomst ervaren? Um, ja, ik heb er één woord voor en dat is uh, verbindend. Het was ongelooflijk om daar. Uh, we hebben allemaal wat kunnen zeggen daar. En als je daar dan voor die zaal stond, dan was de, de energie die was zo hetzelfde van iedereen. Dat voelde ook zo gedragen. Dat, uh, ja, het woord verbinding hoort daar heel erg bij voor mij. Ja, ja. Uh, ja. Um. Het gekke van jouw levensverhaal is dat het niet voor het eerst was... dat jij of jouw familie in aanraking kwam met water, hè? Ja, dus uh, daar kwam ik ook... Ik wist er wel iets van, maar eigenlijk heel weinig. Uh, maar dat, uh, de vader van mijn vader, die ik nooit heb gekend... Dus ja, mijn, mijn opa. Maar zo noemde ik hem vroeger niet, omdat ik hem nooit had gekend. Nu noem ik hem pas opa. Die, uh, die is ook op het water, om het leven gekomen. Maar daar wist ik niks van. Ook op zijn achttiende? Uh, mijn vader was achttien. Oké, okay, sorry, je vader was achttien ja. toen dat gebeurde? Ja. Ja, nou, uh, jijzelf heb op je 15 in het water gelegen. Ja, en uh, ik ben nog op tijd gevonden, maar ik was ook bewusteloos. Ja. Dus, je, dus je weet hoe het, hoe het voelt om te verdrinken? Ja. Nou ja, ik, ik weet een, een stukje ervan. Ja, in begin. de zin ik weet hoe het is om uh, onder water buiten Westen te raken. Ja. Ja. En help, help, hielp die wetenschap? Of, of is dat, maakt het alleen maar nog erger? Nou, achteraf is dat wel een. Voor mij is dat een troostende ervaring geweest. In de zin van. Ik weet ook hoe snel het kan gaan. En dat, uh, ik kan niet voor je opspreken, Maar uh, in mijn geval weet ik dat er eigenlijk een vrij kort moment van paniek was. En daarna al heel snel, ja, het is een beetje het klassieke verhaal... maar de tunnel met het prachtige licht, beelden uit je leven... en ja, ook het bizarre, en dat is voor mij ook troostend geweest... dat ik heb gezien hoe ze mij destijds zelf uit het water hebben gehaald. Uh, alsof je buiten jezelf bent opgestegen. Want je was bewusteloos op dat moment. Ja. Maar dat heb je toch gezien, op een of andere ja, manier? Ja, op een of andere manier heb ik dat uh, kunnen waarnemen. Zien is denk ik niet het goede woord, maar ik kan letterlijk navertellen... hoe ze dat hebben gedaan. Ja. Ik, ik kan ook zien hoe ik zelf in het water lag. En ja, af en toe heb ik ook wel eens het idee van... misschien heeft Job ook nog wel gezien dat wij naartoe gekomen zijn. Oh ja, en dat is een troostende gedachte. Ja. ja. Het boek heet Het boekje op. Ja. Veel mensen zullen dan aan het Bijbelboekje opdenken. Ja. Is dat bewust? Uh, uit, de titel is uiteraard heel erg bewust Maar die link bedoel ik, sorry. En uh, ja, wel, kijk, het, uh, het is natuurlijk een hele andere job hè, in, in het Bijbelboek. En uh, het gaat misschien, het Bijbelboek, misschien wel meer over de rol van mij als vader. Ja. En uh, ik ben dat verhaal, ik had dat vroeger op de zondagsschool wel eens een keer gehoord, maar dat ik eigenlijk nooit meer teruggelezen. ik ben dat nu terug gaan lezen. En ik vond het wel een heel bijzonder verhaal nu om het terug te lezen in de zin van dat het uh, de vraag die daar heel erg gesteld wordt, hè, terwijl je als mens geneigd bent om enorm te blijven hangen in de waarom-vraag. Hè, waarom moet mij dit overkomen? En dat je er uh, op een gegeven moment achter komt dat je met die vraag niet verder komt. En dus die vraag is eigenlijk helemaal niet interessant. Maar dit is noodlot. Dit over, kan ons overkomen. Het kan mij ook overkomen als ik zo meteen hier de deur uitloop. Het kan iedereen overkomen. Daar zit geen plan achter, dat overkomt je. De vraag die interessant is, is hoe ga ik als vader daar vervolgens mee om? En door daar een bepaalde vorm aan te geven, denk ik dat ik ook een beetje betekenis kan geven daaraan. En ik denk, om het maar heel simpel te zeggen, heel vaak van: Nou, wat zou Job willen dat ik nu zou doen? En uh, misschien is daarom ook wel, is dat een beetje een reden dat er een boek gekomen is. Want Job wilde ook ooit een boek schrijven? In het uh, een van de laatste gesprekken uh, die we hebben gehad... en dat was het laatste gesprek dat we echt met z'n tweeën hebben gehad. Toen gingen we in Utrecht gingen we lunchen. Dat was een paar weken voordat hij uh, ging liften. Dat was een heel mooi gesprek uh, waarin we uh, ja, samen hebben gesproken... over hoe we onze toekomst zagen, allebei. Hoe hij zijn toekomst zag en ik mijn toekomst. En dat hebben we gedeeld. En toen vertrouwde hij me toe dat het een van zijn dromen was... om nog een keer een boek te schrijven. En uh, ja, dat is misschien ook wel een beetje de reden dat dit er nu is. Nah. Het is hartverscheurend om het allemaal te lezen. Um, is er zoiets als troost in de afgelopen anderhalf jaar? Er is heel veel troost. Ja. En ik denk dat het uh, ook belangrijk is om daarvoor open te staan. Uh, dat, uh, een van de dingen die ik me wel heb afgevraagd in de afgelopen periode... Van, uh, en mensen vragen ook vaak van, ben je veranderd? Uh, ik was altijd iemand heel erg van het nastreven van doelen. Uh, en eigenlijk was ik daar de hele dag ontzettend mee bezig. Uh, in de afgelopen periode ben ik hier doorheen gekomen. Misschien juist wel niet met het nastreven van doelen bezig te zijn. Maar puur door open te staan voor wat, wat ik tegenkom. En dan is er ontzettend veel troost. Er zijn ontzettend veel mensen die hun eigen verhalen hebben... die ze willen delen. En uh, ontzettend veel ervaringen van mensen. Uh, dit is mij overkomen, maar heel veel mensen uh, nou. zijn dingen overkomen... Nou, net we hadden een voorgesprek hier uh, voordat we de uitzendingen gingen. En er komen de komende verhalen ook op tafel. Als je uh, ervoor open staat. en het ook met anderen wil verbinden. en dus die verbinding ook aangaat. dan is er heel veel troost. Ja, we luisterden naar een, uh, een gesprek tussen uh, Roeklips en uh, Thijs en Elspet. gistermiddag in Dit is de Dag. En dan kan u ik vertellen, ik zat, er, ik zat erbij bij dat gesprek... achter de schermen, weliswaar, hier in, in het uh, Radio 1 uh, in de studio. En uh, het, was, het was muisstil. En we gingen allemaal eigenlijk ja, aan de lippen van Roek. Want wat een indrukwekkend verhaal is dat. En je wenste er eigenlijk ook niemand toe. Uh, het was ook een beetje gek, want ik, ja, Roek Lips... Die, ik, ik kende hem niet echt, maar weet hem wel dat hij de man is... die over de programma's gaat bij Nederland 3. Dus ik zag hem eigenlijk een beetje als zo'n harde vent... die dan uh, allerlei voorstellen weggooit. En dan zie je daar opeens zie je een, een, een gebroken vader zitten die, die vertelt over het verlies van zijn kind. Um, ja, het, het zijn dus dingen. Je wenst het niemand toe, maar het blijft zeker niet uh, iedereen bespaard. En ik ben uh, vannacht eigenlijk benieuwd of er ook luisteraars zijn... Die het, uh, die het verlies van een kind misschien wel hebben meegemaakt... en uh, bereid zijn om dat verhaal te delen. Of uh, misschien hoort u het wel en kijkt u er vanuit een hele andere kant naar. Uh, misschien zelfs met een kritische blik. Is het bijvoorbeeld wel slim om zo'n uh, ja, boek te schrijven... En dat wel uit te brengen anderhalf jaar nadat je zoon is, is verdronken, is dat wel uh, ja. Je hebt ook allerlei theorieën, bijvoorbeeld hè, over het proces van rouwverwerking. Uh, een bekende is die van de Zwitsers-Amerikaanse psychiater, uh, ik moet even de naam zo uh, ben ik even kwijt. Die, die, die beweert dat er vijf stappen zijn waarbij de laatste stap eigenlijk pas is het aanvaarden van het verdriet. Uh, ja, terwijl het lijkt dat dat dat Roek daar al aan toe is of zo, of dat hij daar dan al over schrijft. Is dat, wel, is dat wel gezond of probeert u dan juist levend te houden? Nou, eh, dus misschien heeft u een verhaal, misschien kijkt u vanaf de andere kant. Ik ben gewoon eigenlijk vooral benieuwd naar uw reacties. Um, en dat kunt u mij uh, laten weten door, uh, door te bellen. Dat kan naar 0800-1121. 0800-1121. Helemaal gratis. U kunt ook eventjes een mailtje sturen. Dat kan naar nachteo.nl um, Of even reageren via Twitter. En dat kan dan met hashtag dit is de nacht. Um, als u dat even doet, dus, uh, geef uw reactie op het verhaal. Het, het, ja, ik kan me niet voorstellen dat het geen indruk heeft gemaakt. Heeft het ergens raakvlak met uw eigen leven? Laat het even weten, 0800-1121. Dan gaan we even luisteren naar Ilse de Lange. The silence that's fall. The loneliest sound that I've heard. How can we find? Zo lange When We Don't Talk. Mooi nummer is dat. Um, ik heb aan de telefoon mevrouw Van den Berg. Goedenacht. Goedenacht. Zeg maar Diddy hoor. Is makkelijker. Hoe uh, heet Diddy? Diddy. Diddy. Wat een leuke naam. <laughs> dat heb ik nog nooit gehoord. Ure... Nee, is afgeleid van Dirkje. Maar dat wou mijn moeder niet doen na de, direct na de oorlog. Wou ah, een mooiere ah. naam hebben. Kijk, nou... Goed. Ik had het over... In uh, de eerste plaats heb ik net verteld... Dat ik zelf een keertje in de zee gedoken ben en daar kwam ik niet meer uit. En toen uh, trok een meneer mee aan mijn haren naar boven. Ik zeg, wat was er? En hij zegt, je kwam niet meer boven. Dus als het je gebeurt, heb je kans dat je er niks van merkt. Want ik wist niet wat er aan de hand was. Nee, en, en dat was ook in Spanje, zei u net, hè? geloof ik. Ik ben met spinnetjes naar uh, België gaan. Even nog, want dat, dat was ook in Spanje, hè, volgens mij, zei u. Uh, dat, was, toen u sorry, ging dat was in Frankrijk. Ja, to, toen u nu uh, toen, toen ook kopje onderging? Ik sprong in het water, ik kwam uit de topen. dus in grot water en duik. Ja. En ik... Eh, ik eh, ik word er ineens... Ik besef niet wat er gebeurd was, maar die jongen die bij me was, in Canadees was dat, die trok me aan mijn haren eruit. Ik zei, wat doe je nou? Hij zei, Job kwam niet meer boven. Een soort bewusteloos was u dan misschien? Eh, ik was van de wereld, ja, vangen door de kou. Dus ja. als hij er niet bij geweest was, was ik ook verdronken. Ja. ja, maar ik begreep van dit verhaal inderdaad, van het verhaal van de zoveel Lips, van Job. Was dat, dat, er was ook wel een soort een vriend die kwam hem proberen te helpen. Maar omdat er zo sterke stroming en hoge golven waren, moest hij op een ja. gegeven moment ook loslaten. En toen is die jongen is, is Job dus diep meer boven gekomen, inderdaad. Maar, ja, ik denk één keer dat zo wilde golven waren, dat was uh, uh, wel in... Uh, ja, dat was in Italië was dat. Ja. Toen zei hij me voor die bij me was: Nou, ik zou maar niet de zee in gaan, want jij bent niet zo sterk. En ik stoor wel de zee in. En eh, het is een gegeven moment zwaarder, zodat dat ik terug moest zwemmen. Ja. En dat lukte me niet, dus ik werd naar de, naar de klippen gedreven. En toen eh, heb ik maar, dat maar laten gebeuren, met iedere golf een stukje hover de rots op. Dus ik zat onder de rotsen eh, zwemmen. Maar ik heb zo wel het gered. Ja, gelukkig. Maar het, dus, het, het, maar, is, het is wel een verwoestende van kracht, hè, die zee? Ik die heb zei. er in ieder geval niks van gemerkt, dus ik hoop dat die zoon van die meneer ook niet heeft geleden toen het hem gebeurde. Nee. Maar goed, het andere, dat was mijn achternicht dat was mijn nichtje. En uh, die was altijd al heel bang voor vuur geweest. Ze dorst nauwelijks het gas ze aan te strepen, aan te steken. En ze zei ook van, ja, ik ben zo bang dat ik zonder mijn moeder of mijn vader uh, op de wereld blijf als zij overlijden. Ik wil eerst. Ik wil niet op ze wachten. De, dat zei en dat en nichtje? En ze altijd boos over. Ik zei, nee, dat mag zij zeggen. Dat hier, er staat geen leeftijd op de dood, dus dat mag zij zeggen. En ze zou met vriendinnetjes naar... West-end gaan in, in uh, uh, België. Ja. Yeah. En uh, toen was ze bij mij om mij naar huis te brengen, want ik liep toen het de poot. En ik zeg, je hebt er niks te zoeken in uh, België. En zat toen in een stoel in trance en ik heb allemaal foto's van haar gemaakt met flits. Daar heeft ze niks van gemerkt. En toen ze daar dan bij kwam, ze zeg, je wat was je aan het doen? Ik zeg, was je aan het fotograferen? Zo van, je, ik weet niet of ze ooit nog terugkomt. En ik heb er met geld omgekocht van, uh, hoeveel kost die reis? 400 euro, ik heb 200 in mijn portemonnee. Alsjeblieft, neem, pak aan, ga niet naar België, je hebt er niks te zoeken. Je moet niet naar België gaan. Nou, en ze zegt, nee, ik kan, ik heb met vriendinnetjes afgesproken. Nee, ik heb er wel niet zo'n zin in, maar we moeten gaan. Ja, ik, ik, kan me ook, ik kan me ook voorstellen dat zij dan gedacht moet hebben van, wat, wat, wat, wat is er nou toch aan de hand? Wat, misschien wel wat, shirt, wat shirt die, die die toch? Nou ja. Um, Even van, denk... vanuit haar gedachten, als we als, als jongeren ja. zijn. Uh, nou, het is ook zo dat je voelt je wat aankomen. Ik kan straks vertellen hoe ik er aan eentje ben ontsnapt. Ja. Uh, maar je, het, je voelt, het is toch je tijd, je moet dat pad op. Dat, die, dat kan ook nog gebeuren. Oké. Okay. Maar goed, uh, ik zat dus thuis en uh, ik verloor mijn stem. Ik kon niet meer werken, want ik. Uh... Ik verloor mijn stem van de zenuwen. Yeah. En ik zat bij die uh, lerares om dat te oefenen. En. ik zeg, uh, zo'n band om mijn hoofd: er gaat iemand sterven in onze familie. Die staat centraal, maar het zijn niet mijn ouders, want dat is normaal. Daar, daar moet je je niet gestresst over voelen. Nee. En. Uh, nou, toen, uh, maar omdat ik dus over werk was, dacht ik. Nou, ik zat thuis. Ik denk, nou, ik ga, ik ga naar Engeland. Ik ga een week, weekend eruit naar een nicht. Maar ik zat gedaan en ik zit in, in die bootterrein en ik hoor mezelf zeggen... ik ga de verkeerde kant op, maar het kan nog wel. Dus ik naar Engeland, daar een beetje ontspannen rondgelopen. En op de laatste nacht kreeg ik een droom dat ik had de vissen komt thuis... En ik, ik had de buren gevraagd om water te geven, dat klopte ook, of, of, of, of, voor. En ik kwam thuis en. Uh, die visjes, er klopte iets niet, en dan nog, nog een blikje, een blikje voor. En ik maakte dat open en daar zaten uh, dode vogeltjes in, maar wel met veertjes. Dus geboren vogeltjes die. Net met de net, net nieuwe ei, zeg maar. Hoe raar. Veertje, vogeltjes. Hoe kwamen die daar nou terecht? Uh, nou, het is een droom. Oh, oh, het was in de droom, ja, sorry. In de droom. Nou, dan kan dat allemaal. Ja, dat kan het allemaal. Dus ik en hoe ging het, dat verder Dus ik heb dat uh, teruggezet. Ja. En toen zag ik op dat blikje, hoe dat blikje heette. En dat heette, ik kon lezen Arjan. En dat voer heette Arjan. Ja. En dat was dan ook dus de naam van uw nichtje? de regelrechte verwijzing, maar dan heb je het nog niet door. Niet nee. toen ik thuis kwam, toen zag ik dat blikje staan en toen zag ik Ariane. En mijn nichtje heette Marianne. Hmm. Dus zo duidelijk had ik dat in mijn gedachten. Ja. En uh, toen kreeg ik ook een, een, een stem die zei, nou je moet, uh, je moet nu naar huis, maar vrijdag, dan ben je vroeg genoeg. En dan moet je bij de telefoon gaan zitten en daar niet meer weggaan. En toen ging de telefoon op zondag en toen was mijn moeder en die zei: uh, Zit je wel? Marianne is dood. Nou ja. Nou, toen wist zij dat. En inderdaad, het was spiritueel het, het centrum van de familie. Maar ja, niet, even, niet in de zin dat je dacht: uh, Als ze dood gaat, is de familie vat uit elkaar. Maar, maar, toen, hoe, toen hoe, niet, was maar... Zij, hoe was die Marianne overleden dan? met vriendinnen naar, naar Knokken gegaan. Ja. En in west en, en de, daar hadden ze een flat gehuurd van een van die ouders. Die hadden daar een flat. En dan gingen ze met z'n vier uh, hun verjaardag vieren. Of hun slagen vieren. Ze hadden een diplomatje gehaald. Ja. En toen had de buurman, notabene in de zomer was het, een straalkacheltje tegen het gordijn aangezet. En toen ging alles in de hens. En toen zijn, waren zeven meisjes. En vier daarvan, die zijn oh, toen uh, daar niet uitgekomen. Wat een verschrikkelijk verhaal. Ja, het is ook toen ook in de krant geweest. Ja. En, ho en hoe lang is dat geleden? Dat weet ik het niet meer, maar op de krant weet ik het wel. Ho hoe lang is het geleden ongeveer? op de televisie geweest zijn. Ja. En... Een heel groot stuk in de krant over mijn nichtje, dat het altijd zo'n peace-goer was. En dat iedereen uh, altijd naar haar toe kwam als, als er wat was. En zo'n zo geestelijk uh, iemand had ze ook wel. Ja. En die foto van haar zat ze op, op mijn grote powertroon. Met een bloemrok om zich heen gespreid. Het was net alsof ze daar op een, uh, uh, op een altaar zat. En die foto benadrukte dat ook. Ja. En ik deed het echt, maar ik, ik, ik weet niet of je hier nog komt. Ik weet niet of je hier nog komt, ik maak maar gauw foto's. En het feit dat het fototoestel, wat meestal opgeborgen is, dat lag daar klaar. Met flits en al. Ja, en, want, want heeft, uh, heeft u dat ook tegen, want haar ouders, dat is dan, uh, een of de is uw zus of broer? Mijn tante. Dus mijn tante, tante okay. en wat heeft, heeft u daar niet ook tegen gezegd toen, toen u uh, zo'n gevoel had... dat er iets niet helemaal in de haak was of, of verkeerd zou gaan? Nee. Uh, ja, hoe moet ik dat omschrijven? Ik heb het uitgedrukt door haar te zeggen dat ik dat geld zou betalen. Ik had 200 gulden in mijn tas... En ik ga maandag voor die andere 200. Je hebt daar niks te gaan. Ik heb al, al, altijd ook een, ja, die tijd een hekel aan België gehad. Een land waar je gauw doorheen moet zijn. En oh. uh, meteen doorrijden en er weer uit. <laughs> Is het zo erg? Toen hoor. En ik ben ook altijd uh, bang geweest, voor brand in die zin. Als ik mijn straat hier inliep, dan keek ik altijd... Oh, maar hij staat er nog. Niet afgebrand. Altijd. Tot dat gebeurde. Toen had ik het niet meer. Oké. Okay. Alsof er altijd al gevoel was dat dat een keer ging gebeuren ja. bij iemand... In de, in, de, ja. in, de, in de familiaire omgeving. Ja. Nou, wat, wat een heftig verhaal, mevrouw Van den Berg, Diddy. Ja. Um, dat, dan moeten we ook echt extra aan lading hebben gehad om het verhaal van de zoon van Roek-Lips te horen, denk ik. Ik heb dat... Uh, uh, ja, ik heb net, ja, dat heb ik net gehoord, ja. Ja. La, het laatste stuk, dat hij, dat, het lichaam ging, dat hij op reis ging en zo. En ja, ja, dat heb ik gehoord, ja. Ja. Uh, maar het geeft geen opluchting als je het voorspeld hebt. Maar dat zijn de, die oprismingen van stemmen en zo zijn om je het erop voor te bereiden dat dat gaat gebeuren in ja. de etappes. Je kunt ook niet zeggen tegen iemand van uh, uh, je moet niet gaan want je komt niet meer terug. Dat, dat, je mag niet ingrijpen, dat is van boven natuurlijk. Oké. Okay. Ja, ik heb er zelf helemaal. Ik heb eerder uh, uh, gehad ik van iemand wist van de jij hebt kanker en je hebt nog. Uh, je haalt het tot de zomervakantie en verder niet. En dan heb ik alleen maar tegen kunnen zeggen... ze had uh, heel veel bijbaantjes. Mm -hmm. En toen heb ik gezegd van... je moet toch wat van die bijbaantjes doen. Zeg er maar een paar op en concentreer je op je familie. Want er komt een tijd, dan wordt het je niet meer gevraagd. Ja, je kan moeilijk zeggen... ik weet dat jij zes weken te leven hebt... Maar ik, ik krijg het echt zo concreet te horen. Er is gewoon een stem die ik vertelt u. Ik het door ook. Ik zeg, als zij op uh, De datum is 19 augustus. Ik vind het een beetje eng. School, en als, als wij op school. Tenminste, nee, ik dacht het zo door. Als wij op school komen, ligt er voor haar een kaart dat ze is overleden. Oké. Okay. Maar sta, staat dat u niet ook een de beetje de bekend dan als een. Ik, uh, toen gezegd had Staat, staat u niet een ben beetje ben bekend als, als een had. doemprofeet dan? Eh, uh, Nou, kijk, je kan zeggen dat. Ik werd dus gewaarschuwd en ik heb misschien haar een beetje kunnen waarschuwen, want daarna heeft ze me ook ontweken. Ze heeft nog een paar weken doorgewerkt. Ze wist het zelf pas zes weken van tevoren. Oké. Okay. En uh, ze heeft me daarna ontweken. Dus ze voelde zelf ook wel dat er iets was om bij mij weg te blijven. Ja. Mag, nee, ik, uh, dan, mag ik je bedanken, Didi, voor je verhaal? Zeg je? Mag ik je bedanken voor je verhaal? Ja hoor. Veel met de uitzending. Dank je wel. Fijne nacht nog. Dag. Dat was een, uh, nou, toch wel een heel bijzonder uh, verhaal van, uh, van Diddy. Uh, ik heb ook aan de telefoon Aad Zonneveld, een van de vaste bellers van, uh, van dit programma. Goeiedag. Goedemorgen, meneer. <laughs> we, gaan het, uh, we gaan het een klein beetje kort houden, Aad. Maar ik wil toch graag geven van jou weten van, hé, hey, wat, wat heb jij uh, met, met verlies uit, uit persoonlijke omgeving? Ja, het is een mooie klas van de ruimte, hè? Ja, daar kom jij vandaan bedoel je, Den Haag. Uiteraard. Ja. Nou, ik ben al 30 jaar ik, uh, bezig geweest om contact met mijn kinderen te krijgen. Al 30 jaar? Ja. Oké, okay. vertel. En dat uh, is uh, niet ineens uh, uh, verlopen, om het zomaar te kort te sluiten. Maar het meest schandalige eigenlijk vind ik dat uh, nog een twee jaar geleden... Ik kom erachter op televisie, op het een Nationale Journaal en ook bij uh, TV West, dat mijn kleinzoon, uh, dat meisje vermoord had en uh, ook zichzelf. Uh, uh, en terwijl ik notabene uh, me echt nog ervoor gewaarschuwd had en uh, niet heb geholpen. Maar, maar wel, welk meisje van. bedoel je dan, Aad, uh, als het zo groot in het nieuws is geweest? Welk, welk meisje bedoel je dan precies? Want je, je zegt dat het in het journaal was en dat het dus blijkbaar ja. een hele bekende zaak was. Ja, heel bekend. Wie, wie was dat dan? Nou, dat was zijn meisje en die, woonde, die was bij weggegaan. En die was vaak naar hoofd erop En ze wilde gaan studeren en zo. En eh, ja, die heeft het toen vermoord. Dan, eh, wat een verhaal. ja. En dat is jouw kleinzoon. Ja. En die heeft daarna zichzelf ook vermoord. Ja. Met uh, de hele week beelden, ook op tv. -Wis. Op het Regentessplein onder andere, waar die woonde, of kamers en zo. Ja. En de naam Alex werd uh, in eerste instantie genoemd. Ja. En toen dacht ik in eerste instantie, terwijl ik in, in, een aantal keren met een contact had uh, per telefoon. Uh, nou, ja, een paar jaar ervoor. En ik heb wel gezegd, joh, als je een probleem hebt, dan mag je hem al te bedden. Maar ik denk, dat van mij alles zo niet wezen. Nee. En naderhand hoor ik nog dat zijn vader, mijn zoon, dus voor de deur stond. En dan hoor ik ook zijn achternaam, noemen. Ja, dan kon je mij, eh... nou, ik zou bijna zeggen, doodschiet hierbij. Maar, maar wat, wat heb je gedaan toen dan, Aad? Heb je, heb je niet, uh, heb je niet die, uh, de ouders, dus jouw kind opgebeld? Nee, daar heb ik eigenlijk een dak mee. Dat wil ik ook nooit meer hebben. Waarom niet? Ja. Er zijn ook. Te... <laughs> Moet ik dat nog wat zeggen? Er is gewoon een crimineel en een nee, Die nee. En, en mijn dochter die is heel goed. En nou goed, die hebben ook drie kinderen. En die heeft me het net gezien. Ik werd niet eens zwijt en zo. En ik heb paar contact gehad per telefoon. Maar ja, dat hoeft me niet meer. Ik heb wel eens meerdere keer een uitzending gezegd. Dus ja. hoeven we ook niet allemaal graf te komen staan, want ik kom er gisteren uit en ik dat zei de, de kerk over. Ja. Dus ik wil absoluut geen contact met mijn kinderen hebben Nou Nou, ik, ik we hebben het er wel eens eerder over gehad, dus daarom wil ik het er ook niet uh, al te lang over hebben. Maar ik, ik blijf het dan uh, eigenlijk een beetje een raar verhaal vinden. Want je bent zo'n aardige kerel en, en dan zeg je, oh, je toch. vind is een raar verhaal. Oh, je geloof me niet. Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg ik vind oh, het een raar verhaal. Ik kan ik, ik, ik, je naam en plaats noemen hoor. Nee, maar dat hoeft niet. Nou, nee, nee, nee. Maar het uh, schandalig wa wat ik bedoel, ik, Aad, wat ik bedoel het, het is... Het schandalige wil ik dat ik via de televisie moet horen dat mijn kleinzoon, ja, dat meisje vermoord heeft en opvang. Ja. Ik, ik heb de police voor me teruggebeld hoor. Maar, maar jij wil zelf geen... Jij zelf geen contact met je kinderen, toch? Met mijn kinderen. Ja? Ik, ik heb het nou met mijn kleinzoon. Ja, ja maar je... En ik heb een zeven. Je... Al dan ze een de Ik weet niet wat er erbij gekomen is, maar... Dat is mijn verhaal. Maar, maar kun jij eens even kort zeggen waarom je dan geen contact wil met je eigen kinderen? Wat kan er nou gebeurd zijn wat zo erg is dat je met je eigen kinderen geen contact meer wil hebben? Nou, met mijn dochter, waarom met mijn zoon niet? Nou, uh, maakt me niet zo uit. Eén van de twee. Blijkbaar is er bij allebei iets gebeurd wat zo erg is dat je geen contact meer wil. Nou ja. <laughs> ze m'n ook daar uit, over de radio. Ze hebben met te veel verdriet gedaan. Met schandalige dingen die ze geflikt hebben. Wat ik niet verdiend heb. Nee. En mijn dochter heeft dat dan niet gedaan... Maar goed, die wil er gewoon afstand van nemen. En die wil ook al jaren niet. ook geen contact met, met de moeder meer hebben. Ik bedoel, dat is allemaal door een schijning gekomen, weet je wel? En dat soort dingen gebeuren eenmaal. En dat heb ik me, me neergelegd. Ja. Althans, ik moest wel. Ik heb er veel verdriet over gehad. En denk dat ik de knuit vind. tegendeel. Maar wanneer is er dan voor het laatst van een van, uh, een van beide kanten een, uh, een contactpoging gedaan? Door mij? Nou ja, door jou of door een van hen? Nou, door een van hen niet. Nooit niet? Nee. En, en, en van jou, wanneer was dat voor het laatst? Dat je dacht, misschien moet ik toch eens contact zoeken? Oh, dat is straks twee jaar geleden met mijn dochter, geloof ik. En toen kreeg ik de, de, de man aan de telefoon, die ik ook heel goed kent, want die woonde bij ons vroeger om de hoek zo kunnen zeg Nee, de Peter Aks en Jokert Support weer ken. En eh, hij zou de boodschap wel brengen. Maar goed, eh, ik ga niet over stoken natuurlijk. dan moeten ze zelf maken, Maar mijn dochter heb ik ook drie kinderen. En dat is een hele nette, vriendelijke, aardige dame geworden. Ja. En die niet aan de druk zit en niet aan de drank. En die rookt niet. En eh, een hoge opleiding gehad hebt. En eh, nou ja, die schijnt er geen behoefte aan te hebben. Oké. Okay. Nou, Aad, ik, uh, ik zou je willen uh, toewensen... want, ja, ik, want je, hebt, je hebt het verhaal gehoord, neem ik aan, hè, van, van Job, de zoon van Roeklips. Je, nee, je hebt het verhaal niet gehoord aan het begin van de uitzending? Ja, gedeeltelijk ook, ja. Wat zei je? Gedeeltelijk. Gedeeltelijk. Nou ja, het verhaal was in ieder geval... dat, dat een vader zijn 18-jarige zoon verloor, doordat hij verdronk in zee. En dus ja. nooit meer de kans had om iets tegen hem te zeggen. Dus ja, als, als ik je dan iets mag meegeven, zou ik toch wel zeggen... jouw kinderen leven nog... Misschien moet je eens proberen om eh, toch weer eens contact te zoeken. Nou, daar ben ik al lang van man. Kom op. Heb ik, zelf een keer ge... ik heb honderd keer geprobeerd om met mijn kinderen contact te krijgen. En elke, elke keer is dat mislukt. Het enige wat, wat me nou nog steekt. Dat mijn kleinzoon, ja. Terwijl ik ook ja, aangeboden heb als er problemen waren. En ik heb hem voorspeld, he, wat er zou gebeuren: ja. dat hij dezelfde kant op kan gaan als, als zijn vader, als mijn zoon, dus. Ja? En niks in voorloop. En als je dood, de klootzak. Nou ja, helaas. Nee. Ik, ik hoop dat het toch nog en iets en goed en komt, uh, Aad, maar ik, ik ga je bedanken voor, uh, voor, je, voor je verhaal vandaag. Ja, je mag me bedanken wat je wil. Voor, nou, dat klinkt een beetje boos. Ja, uiteraard. Ben je boos op mij? Een beetje. Waarom? Nou, omdat je dus niet, blijkbaar geen eh, empathie hebt, eh, hetgene wat ik je eh, eigenlijk wil vertellen. Maar goed, ik bedoel, eh, goede vrienden hoor. Ik heb, best no, no ik heb best begrip van jouw verhaal. Ik hoop alleen gewoon dat het goed komt. Dat... Ja, nou ja. Dat, dat, daar, reken, daar reken ik al jaren niet meer op, man. Kom op. Nee. Oké. Okay. Dankjewel, Aad. Hoi, graag gedaan. Bye, goeie uitzending. Dankjewel. Uh, we praten vandaag over, uh, over verlies. Naar aanleiding van het verhaal van Roeklips is de Dag gistermiddag. Ik uh, kon u horen aan het begin van deze uitzending ongeveer uh, drie kwartier geleden. En uh, nou ja, daar vertelde hij hoe zijn zoon van 18 op een uh, vakantietrip in, uh, in Spanje uh, verdronken is in de zee en, uh, en ook uh, erger nog nooit gevonden is. Dus ja, hij heeft op geen enkele manier normaal afscheid kunnen nemen van zijn eigen kind. En uh, dat is een verschrikkelijk verhaal en uh, uh, nou ja. U heeft het uh, misschien gehoord. Of u heeft het misschien zelf wel iets, uh, iets vergelijkbaars meegemaakt. Uh, uh, dat, dat, kunt u, dat kunt u met ons delen. Er hebben we nog best wel veel uh, details voor. Dus belt u gerust eventjes in. Dat kan naar 0800-1121. Of even reageer via de mail. Dat kan naar nacht.eo.nl Even muziek tussendoor. All you need van Zazi. En daarna praten we weer verder. Just keep moving on, all you need, van Zazie. Het is uh, minst wel een beetje toepasselijker bij het onderwerp van vannacht. Aan de telefoon heb ik mevrouw Schoneberg. Mevrouw Schoneberg, goeienacht. Pardon? Oh, uh, nee, dat is niet mevrouw Schoneberg. Dat, ik draai even twee namen om. Excuus Igor, want die heb ik aan de telefoon. Ik, uh, ik had de behoefte om te reageren. Ja. Ik werd opgenomen door uh, Rensen. Dat ben ik. Oh, Dat ben jij zelf. Ja. Oh, Normaal. Ja, sorry, daar zag ik niet door. Normaal zit je in. Uh, ja, dat dat weet, is de rinzen. charme van Nachtradio, Igor. Wij doen ja, en, uh, samen met mijn van technicus Rolf doe ik vannacht uh, doen we alles met de streetjes. Ik zei al tegen, gooi, ik ben al van vader die ik tevoren heb het niet heet Rinsen. Ja. En dat, ja, dat is dezelfde naam eigenlijk. Klopt, ja. Ik heb een beetje de, de westerse verbastering van, uh, ja. van het Friese Rinsen. Eengegaan door een hersenbloeding en dat ging eigenlijk vanaf 2010 uh, ja met uh, vallen opstaan. Ja, yeah. en uh, hij had in totaal drie keer een bloeding gehad en uh, telkens weer bovenuit gekrabbeld, maar de laatste drie maanden kon ik dus eigenlijk niet meer normaal met hem communiceren, omdat hij uh, ja. Hij, uh, ja, hij kon bijna niet meer praten. Hij was dan uh, in een verpleeghuis opgenomen en uh, misschien een half uurtje per dag een beetje wakker. En uh, af en toe uh, reageerde hij spontaan vanuit een reflex en meestal teruggrijpend op het verleden en zijn kleinkinderen. Yeah. Uh, mijn neefje en nichtje herkende hij nog en uh, mijn moeder ook wel, maar uh, had voor iedereen een bijnaam uh, als, als hij al sprak. Ja. Yeah. Want wat, wat de, de, de, die beschadiging aan zijn hersenen, wat, wat, uh, wat beperkte dat precies aan zijn functionaliteit? Nou, hij was half, halfzijdig verlamd. Halfzijdig verlamd? op een gegeven moment niet meer eten. Dus uh, dat was toen uh, voor, voor, voor hem en ook voor ons een aflopende zaak. En, uh, ja, toen hij uh, een maagzonde kreeg, toen wilde het helemaal niet meer. En hij had diabetes. Dus dat was heel moeilijk met voeding en zo. ja. En, toen is hij binnen een week toen die maagzonde niet. Uh, een, uh, pech heet dat. Een, uh, PEG. Dat uh, is een rechtstreeks verbonden met de maag dan. Dat, uh, dat, dat, dat, nou, dat stoot hij af of zo. En uh, toen is hij binnen een week uh, overleden. Ja. En, uh, Hoe oud was hij, hij toen? Ik heb heel veel met hem gepraat en zo. En was ook altijd. Oud was jouw vader toen hij overleed? Nou, uh, ja, dat, dat, dat is te verangen. Hij had eigenlijk net zijn pensioen. Hij was 65. Niet als een verrassing, maar, uh... nee, maar wel vrij vroeg. Ja. En, en kun je eens aangeven, wat, wat voor gesprekken ja, heb je dan zo in de, in, in de laatste maanden met je vader? Is dat dan ook, ja, had je sowieso al zeg maar een goede band met hem? En, en hoe werd dat dan nog anders in, die, in die, bijvoorbeeld die laatste maand voor zijn overlijden? Nou, eerst was hij ja, een beetje zwijgzaam geworden. Reageerde hij wat kinderlijk op dingen. Ja, want wat, wat voor band had jij, zeg maar, to, ja, laten we zeggen, toen je jong was met jouw vader, had je echt een goede band? Ja, toen ik hier weer kwam wonen, dorp zat ik echt een paar keer per week bij hem op de koffie en ja, ik ook samen. Ik voor hem de laatste jaren en dat soort dingen. Behoorlijk hecht. Ja, ik nog twee zonen en had ook nog. ...en ging met haar op vakantie. En, uh, we missen hem ontzettend. Uh, nog steeds. Ja. En, en kun je ze uh, omschrijven... Wat, ...wat voor soort man was het? Waar, waar, waar hield hij van? Want... Hij had een hele brede interesse. En uh, was altijd actief... ...voor de vredesbeweging en zo. Uh, met name... Uh, ...ontwikkelingshulp en, en dat soort dingen... ...dat interesseerde hem allemaal. Daar deed je ook echt ook praktisch veel voor. En... Uh, ja, ook, ook in de jaren tachtig de barricades op tegen de atoomraketten. Tegen de kernwapens, ja. Ja, dat was altijd, was altijd een vrij progressieve man. We gaan met de wereld. We gaan met de wereld. Ja. Met Afrika, met, met, met alles eigenlijk. Hij stort stortte zich overal in. En, en deed daar veel voor. Wereldwinkel, noem maar op maatschappelijk uh, heel actief altijd. Ja, en toen kwam het eigenlijk het moment dat hij even zelf kon gaan genieten en met pensioen kon. En, en toen was het ook in één keer klaar. Ja. Hij had eigenlijk uh, zijn, ja, zijn taak eigenlijk volbracht of zo. Dat was, uh, ja. was, was dat ook hoe hij er zelf tegen kijkt? Hoe, hoe, want ja, hij zal geweten hebben dat, zijn, hè, dat functionaliteit en, en gezondheid enzovoort dat het allemaal in een rap tempo afnam. Hoe, hoe ging hij daar zelf mee om? Als dat zou gebeuren, dat er dan uh, snel een eind aan moest komen. Als je bijvoorbeeld Verland raakte, dat heeft hij altijd gezegd. Nou, het is anders gelopen, maar goed. Uiteindelijk is hij wel natuurlijk doodgestorven, maar uh, dit had hij nooit gewild. Maar hij was de laatste drie maanden niet uh, op meer bewust, niet meer, ook helemaal niet meer bij bewustzijn. Nee. Eigenlijk in de situatie waarvan hij van tevoren had gezegd: van Nou, als het zo moet, dan hoeft het voor mij niet meer. Ja. ja. We hebben zijn leven ook niet uh, laten rekken. Door uh, ja, het had nog van alles. Uh, als slangetjes en uh, monitoren. En weet ik veel, ziekenhuisbed. Ja. Misschien had hij nog een half jaar kunnen leven, maar dat had hij nooit gewild. Ja, want wordt, wordt die keuze dan ook echt zeg maar, voorgelegd? Als, uh, ik weet niet uh, Om, uh, met, met, uh, met ja. hoeveel jullie zijn als kinderen? Ja. ja. Is, is dat dan. ja? Heb je daarover getwijfeld? Of hoe, hoe gaat zoiets? Nou, we hebben gewaakt. Bij hem een week lang. We, Hij. Uh, op de tweede Pinksterdag. Uh, toen. Uh, sorry, nou, toen was je al. Uh, bezig om. Uh, te sterven. En. het heeft drie dagen geduurd. Niet, niet langer dan een week. En. Uh, zijn bij zijn overlijden aanwezig geweest. Ja. En, en hoe was dat? Althans, ik kon er toen niet bij wezen Je kon er niet bij zijn. Hebben gewaakt bij hem. Ja. En uh, nou ja, goed. Het, het is allemaal uh, ver goed gegaan. Het was een mooie crematie en zo. Nu, uh, ja, nu anderhalf jaar later. Ik kom nog steeds uh, elke dag langs zijn huis. Dan, uh, het, het, het, wordt, het slijt wel, maar uh, ja, ik mis hem nog steeds. Het, uh, het, het blijft zo, denk ik. Het gemis en het verdriet dat blijft. Ja. Ondanks ja. dat het wint. Ja. Ja. Dus, uh, het is en blijft moeilijk. Bedankt uh, voor het delen van jouw verhaal. Ja, wensen. Igor. Uh, en uh, okay. veel luisterplezier nog als je blijft luisteren. En, ja, uh, misschien dat ik uh, niet meer verder luister, want Ik vind het toch wel een moeilijk onderwerp. Ja, sterkte ook met het, uh, ik, uh, met het verdere verwerken van het, uh, van het verlies nog. Ja, oké. Okay. Dankjewel, Igor. Oké. Okay. Doei. Doei. Dat, uh, dat was Igor met een heftig verhaal over het verlies van zijn vader. Um, het is uh, tegen de klok van 3, dat betekent we gaan er even uit voor het nieuws en straks ben ik weer buiten terug.